Op 104.5 en in de Eter op 106.9. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Christian Bonebakker met het NOS Journaal. De politie is op zoek naar nieuwe camerabeelden in de vermissingszaak van de twee broertjes uit Zeist. De auto van hun vader is in de nacht van maandag op dinsdag gezien op de N233 bij Renen. De politie wil weten of de jongens toen nog in de auto zaten... en vraagt iedereen die camerabeelden heeft om die af te staan. De vader had maandag in Zuid-Limburg getankt. Toen zaten de jongens nog bij hem in de auto. Snachts reed hij weer naar het midden van het land. In de bossen bij Doorn pleegde hij zelfmoord. Agenten en mariniers zijn nu bezig het bunderbos in Limburg uit te kammen... op zoek naar sporen van de broers. Bij een verkiezingsbijeenkomst in Pakistan is de zoon van oud-premier Gilani ontvoerd... Ali Haider Gilani is kandidaat voor de Pakistanse Volkspartij. Hij werd meegenomen door een groep van 16 gewapende mannen op motoren. Een van zijn medewerkers werd doodgeschoten. Meerdere mensen raakten gewond. Het is vandaag de laatste dag dat er campagne gevoerd mag worden voor de Pakistanse parlementsverkiezingen van zaterdag. De aanleg van de sluiskil in Zeeland ligt voorlopig stil. De oorzaak is het ongeluk met een gifterrein in België. Doordat het spoor gestremd is, kunnen er onvoldoende bouwmaterialen worden aangeleverd. Er rijden wel vrachtwagens, maar die kunnen niet genoeg tunnelelementen aanvoeren. De bouwer hoopt dat er binnen een paar dagen weer treinen mogen rijden. De Sluiskeeltunnel wordt aangelegd onder het kanaal van Gent naar Terneuzen. De oplevering in 2015 komt nog niet in gevaar. Bij een woning in het Noord-Brabantse Geffen heeft de politie 350 vogels gevonden van beschermde soorten. Het gaat om onder meer vinken, putters en Europese kanaries. De 51-jarige bewoner is gearresteerd. Onderzocht wordt of hij die de dieren zelf heeft gevangen. Ongeveer 130 vogels zijn direct vrijgelaten. De andere vogels zijn ergens anders ondergebracht. Het weer het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen staat er een stevige wind. Met ochtends wat regen. En smiddags breekt de zon door. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. Met nu. Taptappie. Yeah. No. Me van ZFM.